René van Brakel met het NOS journaal De ambassadeurs van de ...praten vandaag in Brussel over het neerhalen van een Turkse straaljager door Syrië. Turkije wil dat de andere NAVO-landen het incident veroordelen. Vrijdag schoot Syrië de straaljager uit de lucht. Volgens Turkije testte het onbewapende toestel apparatuur. Wel zou het kort voordat het werd neergehaald in Syrië's luchtruim zijn geweest.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 Kredietboordelaar Moody's heeft de waardering van 28 Spaanse banken verlaagd. Daardoor wordt het voor de banken mogelijk duurder om geld te lenen. Spanje vroeg gisteren officieel Europese steun aan voor de banken. Onder meer dat verzoek maakt volgens Moody's duidelijk dat de Spaanse regering de bankensector niet meer zelfstandig kan helpen. In Amsterdam-West is een man overleden nadat hij bij een schietpartij zwaar was gewond geraakt. Hij was met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er meerdere keren geschoten, vermoedelijk in een portiek. Agenten hielden kort daarna een verdachte aan. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode vandaag. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 22 in het zuiden. Dit was het NOS Show. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan langs de langste files op de A1 naar Amsterdam tussen Hoeverlaken en Bunschoten 4 kilometer. Verder naar Amsterdam op de A8 vanuit Zaandam bij knooppunt 6. Vanuit Alkmaar op de A9 bij knooppunt Draasdorp 5 kilometer. Op de ring A10 tussen knooppunt Nieuwemeer en Slotermeer 4. Na een ongeluk richting Gorkum op de A15 tussen Hendrik Ambacht en Sliedrecht 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-West 4 kilometer... A15 Nijmegen richting Rotterdam bij Wallenooien 9. A15 Rotterdam Europort, bij Rotterdam Charles 4. A20 richting Gouda bij het knooppunt de 5 kilometer. Daarnaast sleep van een ongeluk. A20 richting Hoek van Holland bij Maasluis 4 kilometer. En op de A27 Almere-Utrecht voor Beeldhoven 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het is zo Jean Primeur hier bij Zonnige Kemeland. We draaien gewoon twee vrouwen achter elkaar. Het is gewoon voor het eerst Je hoorde Whitney Houston, zo so emotional en wat een plaat, wat een plaat. Nieuwe Eva Simons, I don't like you. En van harte welkom bij nieuwe zonnige Kemeland 12 over 2 op deze prachtige, zonnige, heerlijk warme dag. Was er maar zo'n was dat maar zo. En we werden weer wakker. <laughs> Aldo gaat het jongen. Ja ik heb een uh, hele avond een uh, keer niet gedronken dus ik voel me ja, helemaal top, Dat is tip echt top Het orde. is echt uh, een jaar geleden dat het bij jou is gebeurd. Ja, ja ik voel me helemaal tip top in orde. We waren gisteren in, in uh, café 4 geweest, was gezellig, was leuk. Paul de uh, Leeuw al gezien. Paul de Leeuw was er ook <laughs> ja. <laughs> we hebben een fotootje ervan, wie weet kunnen we hem even op Facebook zetten. Um, ja we hebben een, ja, iets nieuws, daar komen we later op terug. Wij zijn er niet heel blij mee, maar nee. het is nieuw. En zoals gewoon ook nemen we even het nieuws van de afgelopen week door wat is er gebeurd in uh, Nederland en in het buitenland. We gaan het beginnen ja, het spreekt voor zich: Nederland zelf te verloor met uh, 2-1 van Portugal en is uitgeschakeld op de EK. En ja, de langzamerhand gaat steeds de put meer open, hè, de bierput. Want uh, Heitinga zou lekker naar Etja Boulevard, omdat ze, omdat ze vriendin daar zit. Er zou uh, groepjes ontstaan tussen uh, de ex-Aixide en Robben. <laughs> en... Uh, <tosses> En de Huntelaar is vervelend geweest. Die is alleen maar zitten klaagen. En het schijnt nu zelfs zo te zijn, zoals dus van Bart van Merwijk uh, bondcoach uh, van uh, zou zijn, dat, uh, dat die Huntelaar niet eens meer gaat oproepen. Zo vervelend zou die zijn. Ja, of gewoon Bert van Merwijk schuurt gewoon op. Dat, dat, dat sowieso. Dat is een uh, grote kans dat dat gaat gebeuren. Maar dan krijg je toch uitzendruimte rond de verkiezingen. Aanvankelijk was de late avond Nederland 1 dan voorhouden aan Knevel en Van der Brink. Afgesproken is dat nu beide duo's van 3 tot en met 1 september wisselend elke werkdag het programma 1 voor de verkiezingen presenteren. Hoe de talkshow die vanaf één locatie komt erg precies gaat uitzien, moet nog worden uitgewerkt. Oké. Okay. En ja, misschien gaat de wereldraad door ook nog wel iets eerder starten, ja. In verband met de verkiezingen september mogen we weer naar de stembus. Weet je op wie je gaat stemmen? Nee, nou ja, ik weet het nog niet. Ik weet het echt nog niet, maar ja, heeft het nog wat zien? Nee, nee. Dat denk ik ook wel eens elke keer. En uh, ja, de kranten schreven afgelopen woensdag, afgelopen dinsdag, afgelopen maandag zelfs al over het noodweer, wat donderdag eraan zou komen. Het KNMI werd uh, dinsdagmiddag nog met codes oranje en geel voor zwaar tot zeer zwaar noodweer uh, benoemd. Maar het noodweer dat verwacht uh, werd tijdens de avondwits kwam er in het geheel niet. En later op de avond regende het omweerde het wel intensief. Maar vrouwen nergens ontstond echt overlast. Alleen een nieuwe gein viel de stoom uit. Het is echt, echt ongelooflijk, hè. Het is zo, ja. zo vaak al geweest dat ze code oranje zetten. En uh, dat het gewoon niet uitkomt. En uh, zelfs de NS die heeft uh, gezegd vooraf al ja we gaan minder treinen laten rijden dat vind ik dan wel weer slim want dan nou. kan het alleen nog maar beter gaan en uh, ik vind het nog tijd voor een uh, eigen applausje zullen we dat even doen want Nederland staat op de tweede plek op de file ranglijst van alle Europese en Noord-Amerikaanse landen alleen Belgische automobilisten staan nog langer in de file volgens Amerikaanse onderzoekers stonden Nederlandse automobilisten het afgelopen jaar zo'n 50 uur in de file in 2010 was het trouwens nog vier uur meer ook wereldwijd is het aantal files het afgelopen jaar gedaald. Vooral in landen die zwaar getroffen zijn door de crisis, zoals Portugal en Spanje. Oké. Okay. Ja, dat is wel uh, logisch, toch? Nou. En de supermarkten lopen naar schatting, let op, 2 miljoen euro mis doordat Nederland al zo snel is uitgeschakeld op het EK. Afgelopen week behaalden de supermarkten samen 632 miljoen euro omzet. Bij goede prestaties van Oranje zou de omzet zijn uitgekomen op 634 miljoen euro. Veel Oranje producten moesten met korting worden verkocht of werden weggegeven aan de voedselbanken. Nou, ik denk ook met al die is uh, allemaal uh, natuurlijk ingeslagen. Ja, ja, ja, ja. Ook met, uh, met uh, grote korting. en allemaal deuren uit. Voetbalplaatjes dus doen ze ook nog steeds. Maar niemand nou, is wel. Daar hoor ik het. Ben je ja. nog voetblaad? Ja, doe mij maar een paar. Ja, precies. Ja. Onderwijsminister van Bijzerveld overweegt om jongeren verplicht naar school te laten gaan tot ze een diploma hebben of dat ze 23 zijn. Noem ik dat je acht naar school of dat je een diploma hebt. De jongeren langer op school te houden, heeft het ook bijsterveld dat er meer een diploma halen. Nou, goede actie toch? Ja, zeker Ik het helemaal mee eens. We gaan even kijken naar vandaag in het verleden. De historische kalender met vandaag, 24 juni, in 1894. Het IOC besluit elke vier jaar de Olympische Spelen te organiseren. Met vandaag in 1952 in Duitsland verschijnt het eerste nummer van het blad Bielt. En vandaag in 1989, het Nederlands kabinet besluit dat alle auto's van 4 jaar en ouder... ...elk jaar een milieukeuring moeten ondergaan. En met vandaag... Ja, het is echt een, een, een, ja, een eerste keer echt dat het uh, concert wordt gegeven in de Zico Dome. Dat is een nieuwe uh, ja, uh, concertzaal in Amsterdam. En Marco Borsato krijgt de eer. En met vandaag als jarige, geboren in 1942, uh, Mick Fleetwood. Hij is uh, oprichter van Fleetwood Mac. Nou, het wordt ook een natuurlijke tijd om zo'n lekker plaatje van Flitermic te gaan draaien. Dit is Big Love. That you love me, and that, that you, you always will. Oh, you begged me to keep you in that house on the hill. Look at that. Die was echt een heel leuk liedje. Alpha Beat nog steeds eigenlijk. Fascination op ZFM. Vandaag op het circuit uh, de Italia aan Zandvoort. En dat vind ik nou een mooie gelegenheid om even een uh, stukje volkslied zometeen te doen. Want dat is echt... Italië, volkslied is gewoon mijn favoriete volkslied. Italië. Ja, dat is echt In geweldig. Ja. Nou, wat is er dan te doen? Er zijn natuurlijk allemaal steentjes met, uh, waar je jezelf inwendig kunt verwennen. Zoals uh, collega Jaap Koper zei. <laughs> dus uh, ik denk, uh, wat zou het zijn? Pizza, spaghetti en uh, dat Anderge soort uh, uh, uh, uh, uh, eten. Er nou zijn er ook een aantal um, demonstraties, waaronder van Team De Roy die is op dit moment uh, bezig. Nu is er een aantal vrijrijdings, zo staat het hier, vrijrijden. Een aantal sessies, onder andere van Italiaans modern, dus Italiaans klassiek. Ja, allemaal auto's natuurlijk. Ferrari Club Nederland, de Lamborghinis, Maserati's en Alfa 8c. Dat is om kwart over vier. En um, ze sluiten af met de Alfa Romeo, tien voor half zes tot en met zes uur. Je kan, uh, je kan kijken op het circuit en... Um, ja, als ik aan Italië... Waar, waar denk je aan Italië? De pizza. Oké, okay, ik, ik denk meestal aan de vrouwen. Ja, ik denk ook aan die vieze, gladde vorig jaar. Ja, het is een apart volk hè, de Italiaan. Het Balbe. zijn wat, wat, wat gladder volk, laten we het zo even noemen. En vanavond spelen ze natuurlijk het EK tegen Engeland. Dat wordt uh, gewoon een 2-0 overwinning voor Italië, denk ik. Dus, dus laten we hopen dat het op een mooie uh, uitslag ging. Nou, daar komt ie. Het Italiaans volkslied. Live op CFM. <middels> Geweldig. Applaus op ZFM, met het Italiaanse volkslied. Kunnen we ook nog een keer draaien? Allemaal te maken met natuurlijk Italië-Zanford vandaag op het circuit. Zometeen hier het regionieuws. Help Help In Je blijft op de hoogte! Je blijft op de hoogte! En het is even tijd om wat regennieuws door te nemen. Wat is er gebeurd in Zandvoort en omgeving? Zijn het normaal gesproken katten die uit de boom moeten worden gehaald? In Haarlem moest de brandweer een heuse waspeer uit een boom bevrijden. Het dier was uh, samen met een paar soortgenoten ontsnapt uit zijn verblijf bij Dierenpark Artistklas in Haarlem-Noord. Alle wasberen konden vrij snel gevangen worden. Behalve die ene die in de boom was geklommen. Met een ladderwagen en een speciale stok konden onwillige wasbeer uiteindelijk uh, worden gevangen. Ik niet dat er in Haarlem wasberen zijn. Nee, dat wist ik ook niet. <laughs> het is dus bij um, Dierenpark Artistklas in Haarlem-Noord. Waar zit dat dan? Ik, ik heb geen idee. Wij wonen in Haarlem en dan nog. Nee ja, ik maar. heb geen idee. En uh, 300 Drentse heide schapen. Zijn uh, afgelopen woensdag vanuit de Amsterdamse waterleiding duinen. De Zandvoortslaan overgestoken. En uh, zijn te kennen met Golven en Country Club. Gaan helpen met het vernietigen van de Amerikaanse vogelkers, oftewel de Prunus. Al een aantal jaren spannen Waternet, de beheerder van de, van de AWD, Nationaal Park zuid en de Kennemer Golf en Counterclub zich gezamenlijk in om de prunus uit te roeien. Deze niet ge gebiedseigen planten overwoekend, de gebiedseigen planten, zoals de Parnassia, de door volledig en is moeilijk uit te roeien. De schapen de planten en eten ze op, effectief dus. En in de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een onbekende man ingebroken bij een horecagelegenheid aan het strand in Zandvoort. Hij had een drank mee, een jas en een laptop. De politie onderzoekt de zaak. Steunbetuigingen uit het hele land stromen binnen bij de ANBO afdeling Zandvoort. Zo, zij maakt een vuist tegen de landelijk directeur van de ouder vakbond omdat zij het oneens is met de omvormen van het verenigingsmodel. Afdelingen die het Zandvoortse manifest overschrijven pleiten voor het handhaven van een vereniging met twee speerpunten gezamenlijke belangbehartigingen en lokale netwerkvorming. En in ieder geval geen wijzigingen zonder een open dis discussie in afdelingen en gewesten. Ook strijden de verenigingen tegen een contributieverhoging en de verlaging van de af afdracht per lid tot 4,29 euro. En elf een kasteel bouwen. <laughs> in de expositie in samenwerking met de Zandacademie laat het Zandvoort museum zien hoe dat in zijn werk gaat. Ook kunnen belangstellenden eh, belangstellende zelf in het museum aan de slag met zand. Wordt geopend door cultuurwethouder Gert Tonen. Met assistentie van kleinzoon Mik. En is te zien tot en met 21 oktober 2012 in het, uh, het Zandvoortmuseum. Museum. Openingstijden zijn van 1 tot 5. Maandag en dinsdag zijn ze gesloten in het Zandvoortmuseum Museum is in de Zwaluwstraat op nummer uno... ZFM Westkust weerbericht. Vandaag meest bewolkt en periode met regen. Later op klarend, matige en op het strand krachtige zuidwestwind. Maximaal temperatuur in Zandvoort circa 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en kans op het regen. Matige en op het strand vrij krachtige westelijke wind. Maximaal temperatuur in Zandvoort 15 graden. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. GFM 45.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 Ja, het zat, het zat natuurlijk aan te komen Johan Cruijff Heeft gereageerd op het Nederlands elftal Volgens hem Is het Nederlands elftal op het IKA Ten onder gegaan door een slechte opbouw En een slechte uitvoering van de simpele pas. Door de slechte opbouw stel je vervolgens hem De tegenstander in staat om nog meer druk te zetten En dan kom je niet meer aan voetballen toe Johan weet het toch altijd zo goed hè? <laughs> CFM Stanford Je luistert naar Zondag in is Tien over half drie En hier is Adel He won't go Hey, I'll be better without you But they don't know you like I do Oh, I lose the sights of thought I knew I can't bear this time It drags on hands, I lose my mind Reminded by things I find So I know some clothes you've left behind Wake me up Wake me up when all is done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 Tot het gaatje. Adele hoorde je En um, nou, niet een nieuwe single Staat gewoon op het album van uh, Adele 21 De single van Adele heet He Want Go Je luistert naar uh, Zondag in Kellenland, kwart voor drie En um, ja, ik krijg een verzoekje binnen Joe Cocker, You Can Leave Your Head On moet dat een tip zijn, of... Uh... <laughs> We gaan hem zo even draaien, komt eraan. Even wat nieuws doornemen, want de brandweer is bij één op de drie uh, branden te laat. Vooral bij branden waar het risico het hoogst is. Is in uh, woningen en scholen, is de brandweer te vaak niet op tijd. Uit het onderzoek blijkt ook de, dat de brandweerkorps van Drenthe er het langst over doet. Daar hebben ze het ook geen goede wegen, hè? Nee. Terwijl ze in, uh, volgens mij was het in Noord-Holland het, uh, het best... Plezier is seks, maar het neemt af. klopt het AD vandaag. Slechts 60% van de vrouwen genieten nog van de seks. Bij mannen ligt dat een stuk hoger. 78% vrouwen die niet genieten geven als reden. Vroegtijdige orgasmes, erectieproblemen en het hoge... Een te droge vagina. Verder blijkt dat het gebruik van anticonceptie onder vrouwen is afgenomen. Oké, okay, nou weten we dat ook weer. Ja. En dat, nou, ik denk dat dat vooral bij, uh, wat, bij wat oudere mensen is. Hè? denk het wel. Terwijl ik gisteren was een man, het kan ook zijn omdat hij, uh, omdat hij dronken was, hè? maar die uh, had, uh, oh, goed. Maar. Had, had praatjes. Hè? Die, uh, die zegt, ja uh, ik, ik bind iedereen om mijn vinger en uh, wat zei hij dan allemaal nog meer? Ik zeg heb je, uh, ja ik, ja. Ik weet niet of we het hier over moeten hebben op de radio. Ik weet niet of er jonge maar, luisteraars onder 16 zijn die Maar ik zeg, worden. heb jij nog uh, zo'n blauw pilletje nodig? Maar dat, uh, dat had hij dus niet meer nodig. Hij nou, dacht zeker aan drugs misschien. Maar... Oh, dat zou kunnen. Maar het is ook een soort van drugs, hè? Ja. Nou, hij probeerde er wel, die vrouw die er was, uh, om zijn vinger te binden. Maar het ja, het allemaal. lukt hem niet. Nee, nee, nee. Heb je andere charms voor, uh, voor nodig. En weggebruikers krijgen deze zomer te maken met veel werkzaamheden aan snelwegen, bruggen en viaducten. Vooral de cruciale knooppunten en verbindingswegen leidt het tot vertragingen en afsluitingen. Ook het vakantieverkeer naar het zuiden krijgt uh, naar verwachting met veel oponthoud te maken. Andere snelwegen waar de komende drie maanden aan de weg wordt gewerkt zijn de A2, de A10, A12, A13, A15, A27 en de a A50. Maar dat doen ze altijd toch in de zomerperiode. Omdat het dan eh, relatief wat, wat minder rust, wat, ja, wat, wat rustiger is. Ja, ik weet niet of het dan rustiger is specifiek. Omdat mensen toch vakantie krijgen en doen. Ja, maar dan zou je zeggen dat mensen het land uit zijn, weet je wel. Ja. Dus dat min, minder ja, Ik mensen weet ook niet waar die A2 en A10 het allemaal loopt hoor. A2, is dat niet uh, bij Utrecht daar langs? Die hele lange weg? Als je vanuit uh, Amsterdam uh, ik heb geen... richting uh, Utrecht gaat? Dan kijk ik nooit naar welke weg het is. Oh, ik, uh, okay. kijk altijd, hoe, ik, moet, ik kijk alleen naar hoeveel kilometer ik nog moet rijden. Dat vind ik altijd zo belangrijk. Ja, ja, en hoe lang je, hoe lang je erover doet. Ja. En uh, de Nederlanders zijn uh, nog trots op uh, uh, de dingen die we doen in deze crisis. Normaal met uh, voormalig staatssecretaris van Financiën Willem Vermeet. Hij praat ons moed in. We horen nog steeds bij de rijkste landen van Europa. Ons pensioenstelsel is het beste van de wereld en we kennen geen lage werkloosheid. Ja, ik weet het nog steeds niet. Wordt het nou aangedikt door de, door de journalisten? Wordt het nou aangedikt door de media? Of is het zo? Het is natuurlijk, moeten we bezuinigen, logisch, en de, de, de, alles, de, verkiezingen, straks, gaat al, eigenlijk alleen maar over bezuinigen, wie doet ja. wat, wie, ja, hoe gaan ze het doen, maar ja, is het nou echt zo heel slecht? Ik heb geen uh. idee, er wordt zoveel in de media tegenwoordig. Uh. Ik weet het niet, ik merk wel, zelf in mijn werk ook, dat mensen toch uh, wel, wel crisis hebben. Zo. Wel, mee, ja. Ja precies, je, je merkt het wel ja. En ze doen niet voor niets de btw natuurlijk Met 2% omhoog En dat is al een, uh, ja. een, een hebben, ja, Pensioen tot 67% Wat ik uh, volkomen logisch vind natuurlijk Want de gezondheidszorg wordt, wordt ook steeds beter Hallo Even Oei, bezig met uh, de radio Ik krijg een uh, heel raar berichtje deze te lezen Om te zien Nou ja sorry. Maar dat vind ik sowieso, vind ik sowieso wel, uh, wel goed. Met dus, de 67, want de pensioen, of de, de gezondheidszorg wordt natuurlijk steeds beter. Ja, mensen, ja, ja, ja, ja, ja. Het is tijd voor Joe Kakker. Alles mag uit, behalve you. you can leave your head on. Juperko zometeen uh, uur 2 zondag in Kennemerland met ja je maakt kans op een gratis taart. Wie wil dat nou niet? <laughs> Hoe en wat je kan het straks, je hoort het straks. Ook zometeen wat een heerlijk liedje is de nieuwe van Just Town, While you're Looking Out For Sugar. En dit is nieuwe muziek van M83. Dit is Reunion op ZFM.